Katrien Straatman met het NOS-journaal. Er komt geen negatief reisadvies voor Thailand. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Bangkok... in reactie op de bomaanslag van gisteren. Bij die aanslag in een toeristenwijk kwamen 22 mensen om het leven. Nederlanders in Thailand wordt wel aangeraden... om het gebied van de aanslag voorlopig te mijden. Volgens een hoge legerchef in Thailand lijkt het erop... dat de aanhangers van de vorige regering achter de aanslag zitten.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 De man werd op straat doodgeschoten. De dader is op de vlucht geslagen. De politie heeft een rechercheteam van 15 man op de zaak gezet. Het weer na een natte start wordt het in de loop van de dag droog. Maar in het noorden kan er tot de avond nu en dan nog een bui vallen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen laat de zon zich wat vaker zien en dan wordt het ook een paar graden warmer. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 14 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 9 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden voor knooppunt Muidenberg, 10 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Purmerend Noord, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Duivendrecht en Oud-Zuid, 6 kilometer... De linkerrijstrook is afgesloten. Door een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Gorkum... bij Noordeloos, 5 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. A28, Zwolle richting Amersfoort bij Knop het Hoevelaken, 5 kilometer. De N44 vanuit Wassenaar naar Den Haag voor Wassenaar, 2 kilometer. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren... voor de aansluiting met de A2, 4 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerheer. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van zondag in Kennemerland.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 Kijken nog even naar de Eredivisie. Toch wil ik die wedstrijd er nog even bij pakken, Albert-Jan. Nou, doe dat nou, nou niet. Die, die wedstrijd van half één die gespeeld is. PSV Geef... tegen FC Groningen. Daar werd het 2 tegen 0. Ja, dat kost mij -Jan, weer geld. Albert-Jan. Dat kost mij weer geld, En dan erop. twee wedstrijden om half drie gestart. SC Cambuur tegen Feyenoord. Daar staat het 0 tegen 1. En FC Utrecht tegen SC Heerenveen. 1 tegen 0. Zo.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 Via, ja, voor het goede doel, uh, Amref Flying Doctors. Wij volgen hem al uh, enkele maanden met de voorbereiding. Hij is laatst op hoogste stage geweest.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 Ja, en ruimte voor uh, mensen die de prijsvraag weten. Ja, en de, de prijsvraag van vandaag is... hoeveel kilo zand wordt er in totaal gebruikt voor die zeven sculpturen? Juist. En het goede antwoord staat nog niet op de flip Nee, hè? dus je kan een uh, dinerbon winnen, aangeboden door de haven. Voor twee personen. Voor, voor twee personen. Ja? Kom snel naar de haven en geef het juiste antwoord. En wie weet, misschien uh, wil jij die, die dinerbon. Dus ja, hoeveel kilo... nou? Heel veel kilo's. Zo makkelijk is dat. Voel je ons dan? 10. Ja, ja. 10.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 Je fiets, uh, die moet erheen vliegen. Dat betaal je uit je eigen zak of wordt het ook gesponsord? Uh, gedeeltelijk fiets, is uh, eigen kosten, inentingen, verzekeringen. Dat moet je allemaal zelf regelen. En uh, we hebben dan de deal met de Rai. Als wij daadwerkelijk het sponsorgeld waar wij ons aan committeren bij elkaar halen. Ja. Dan wordt de reis uh, vergoed door de Rai en die sponsoren ze dat dan. Ja, je hebt dus een, de, een team van de Rai. Het bestaat uit tien personen. Ja. En ieder heeft een persoonlijk van, streefbedrag van 5000 euro. Klopt, dat is het minimum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 Dat, he, dat, is, dat moet ik vragen. Er blijft dus niks aan de strijkstok hangen. Nee, nee er zullen heus uh, medewerkers van Amref betaald worden. Omdat ze gewoon een baan hebben bij Amref. Ja. In principe gaan die vier ton zijn echt uh, ten goede voor Amref. Om, om de Afrikanen te helpen. Om, uh, om gezonder te worden. Waar moet ik dan aan denken? Uh, in eerste instantie denk ik aan waterputten. Ja, dus, Amref bouwt waterputten. En de, de reden waarom ze dat doen. Is dat nu bijvoorbeeld vrouwen die, die werken niet. Die halen water. Maar ze een dag heen en weer lopen. En als de waterput dichterbij is. Dan niet een dag heen en weer te lopen. En kunnen ze een opleiding doen. En Amret verzorgt dan ook weer opleidingen. Met name in de gezondheidszorg, zodat ze het probleem bij de bron kunnen aanpakken. En dat ze dat ze in Afrika zelfsupporting kunnen gaan worden. Want ja. dat, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk, ja. dat ze zichzelf kunnen redden. Goed, waterputten hebben we het over gehad. Uh, ziekenhuizen, ja. medicijnen, ja. uh, opleidingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, ik moet altijd denken aan dat vliegtuig van flying. Ook, uh. ook dat doen ze, want daar ja. nou zijn ze uiteindelijk begonnen. Uh, er is daadwerkelijk een arts uh, begonnen met om uh, um, zieke mensen te bezoeken. Of de mensen moesten eigenlijk naar het ziekenhuis komen.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 Daar uh, ga ik wel vanuit.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 Just want to shine Here's where you can lose your mind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 Staan die juist al voor de juiste al er al bij? Hmm, volgens mij niet. Wel? Jij hebt het net ingevuld, Willem. Hoeveel? Ja, nee, dat geloof ik niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Zometeen gaan we verder met het gesprek met Marcel Maria Shannon. Hier is Let the Music Play.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 in stormy weather at 57 Mount Pleasant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 Ja, en dan beginnen we met PSV ontving thuis FC Groningen. Ja, eindstand van die wedstrijd. Jij, 2 tegen 0. Ja, die weet jij uit je hoofd. Dan hebben we nog FC Utrecht tegen SC Heerenveen. 1 tegen 1. En last but not least, van de wedstrijd die om half 3 zijn begonnen... SC Kambuur tegen Feyenoord. 0 tegen 2. we op... ploegen met 6 punten, hoorde ik net. Dus... Helemaal goed. En om kwart voor vijf is beginnen. Begonnen Heracles uit tegen NEC. En de tussenstand is daar 1 tegen 0.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 410.000 kilo, 410 kilo en stel, voor 7 sculpturen. En stel dat dat nou het goede antwoord is, wat kan, wat kan er dan gewonnen worden? Een dinerbon voor twee. Waarom zeg je dat met zo'n grijns? Geen idee. Er zit ook nog wat twijfelaars tussen. Ja, ja, ja, ja. Mocht u nog weten wat de exacte hoeveelheid uh, kilo's zand uh, zijn? En Ben, hoeveel hebben we ermee gedaan tot nu toe ongeveer?